Van vijf uur. Freddy van Fantijn met het in de komende jaren nog meer geld moet uittrekken voor defensie. In de miljoenennota stelt het kabinet vanaf volgend jaar extra geld beschikbaar. Vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro. Tijdens de algemene beschouwingen zei VVD-fractievoorzitter Zelstra dat er meer nodig is om de veiligheid te garanderen. De VVD gaf het kabinet complimenten voor de stappen die worden gezet om de belastingen te hervormen. Een deel van de oppositie is daar juist zeer kritisch over. Veel partijen vinden dat het kabinet niet genoeg concreets doet. CDA en D66 eisen dat het kabinet voor 1 februari met plannen voor belastingherziening komt. Oekraïne gaat de loyaliteit van een miljoen ambtenaren onderzoeken. De screening is bedoeld om de corruptie uit te roeien... die volgens premier Yatsenyuk is ontstaan... tijdens de regering van oud-president Yanukovych. De wet waarin de zuivering is opgenomen... werd gisteren aangenomen door het Oekraïnse parlement. De terreurgroep Islamitische Staat heeft in een videoboodschap gezegd... dat Amerikaanse militairen in Irak keihard zullen worden aangepakt... In het filmpje wordt ook het Witte Huis in Washington als mogelijk doelwit getoond. De video is gisteren door IS naar buiten gebracht, vlak nadat de Amerikaanse legertop had gezegd dat er mogelijk weer grondtroepen naar Irak worden gestuurd.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 Volop zon vanmiddag bij 20 tot 25 graden. En morgen is het weer warm met volop zon. En dan liggen de maxima rond de 25 graden. In het zuiden is er dan meer bewolking. En daar kan mogelijk een bui vallen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. Verderop bij de Afritbundschoten nog eens 4. Na een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knopendraas op 6 kilometer... zijn er twee rijschokken dicht. A13 en A Rotterdam bij de Bercon reis 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum na een ongeluk tussen Alblasserdam en Gorkum 15 kilometer. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Gorkum is de linker reis ook dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Knopen de ebrechtsepleinen 4 kilometer. En verderop bij Moordrecht nog eens 5. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Knopend-Everdingen en Lexmond 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Parade Everyone deserves A chance to Walk with Everyone else While holding Down A job to keep my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 She got Редактор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 Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar Als ik dans, je, je, hadels, je zo lekker dat het te Als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo maar Ik voel me als ik dans, swingen je geef zo lekker dat het te gaan ik dans.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 Met GFM, Zon, Zee, Zonfort en Sommerhit. Qué mi corazon. Te lo dije, mientraal. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. I'm scared of living too fast.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 Everything's gonna change Cause I know I know